Freddy van met het NOS-journaal. AB's in delen. Twee maanden geleden stelde het kabinet de beursgang van de staatsbank nog uit. Vanwege de commotie over de salarisverhogingen aan de top. Minister Dijsselbloem zei toen dat rust en vertrouwen nodig zijn. Het kabinet vindt dat nu aan die voorwaarden is voldaan. Partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over het besluit. SP-leider Roemer noemt de verkoop van de bank een historische vergissing. Hij denkt dat de staat er miljarden euro's bij inschiet. En GroenLinks noemt het onverstandig om de bank nu met veel verlies voor de belastingbetaler naar de beurs te brengen. Ook de vakbonden zijn kritisch. Burgemeesters in Limburg willen meer politiecapaciteit om criminele motorbendes te bestrijden. De afgelopen tijd waren er verschillende incidenten, zoals bedreigingen en schietpartijen. Het komt waarschijnlijk doordat zich een nieuwe motorclub, de Bandidos, in de provincie heeft gevestigd. In een opvangkamp voor gevluchte Burundese in Tanzania... zijn al zeker 3000 mensen besmet met cholera. De VN maakt zich zorgen omdat de ziekte zich snel uitbreidt. Er zouden al 33 mensen zijn overleden... en elke dag zo'n 400 nieuwe ziektegevallen bijkomen. Cholera-besmetting is meestal het gevolg van het drinken van besmet water. Wie niet goed wordt behandeld, kan binnen 24 uur overlijden.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 Het weer tot slot, later vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen trekt dat gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden. Voor die storing en daarna schijnt de zon nog geregeld en dan wordt het 15 tot 19 graden. In de regengebieden wordt het niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke spits dat komt door het begin van het lange Pinksterweekend. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Hoeverlaken en Stroe, 10 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Naarden en Knopendiemen, Diemen, 10. Op de A6 Lelystad richting Muiden voor Knopend Meidenberg, 8 kilometer. De ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad voor Oostzaan en Werf, 7. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht, 8 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Ridderkerk en Knoopend Klaverpolder rijdt het langzaam over 15 kilometer. Dat heeft ook te maken met de afsluiting van de A17 door een ongeluk. Op de A20 Gouda richting Rotterdam voor Rotterdam, Prins Alexander, 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Die gaan waarschijnlijk pas om 8 uur vanavond open. Omrijden kan via Den Haag over de A12 en de A13. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat voor Nijkerk 18 kilometer file.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live met. met nu Zandvoort draait door. Can I do? I've been thinking about you. I've been thinking about you. I've been thinking about you. Oh, yeah. I've been thinking about you. I got you for loud. you walk Speaking about you, de London Beats. En uh, er wordt ook aan u gedacht hier in Zandvoort Luisterhuis. Want het komend weekend organiseert Mango's en ook Brussels... Uh, het Zandvoort Alive Festival. Uh, dat komt helemaal goed. U kunt lekker salsa dansen. U kunt uh, swingen op uh, funky music. Uh, uh, ik wil aan Niels eerst eens even vragen. Niels, is het nou zo dat tijdens die festival ook mensen de zee induiken? <laughs> Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Ja, dat is wel regelmatig gebeurd inderdaad. Maar dat is meestal wel in de tweede editie. Die, uh, <laughs> Die is iets meer midden in de zomer, zeg maar, dus de temperatuur ook weer een beetje van de zee is ook weer een beetje opgewarmd. Ja, dat dan, was mijn nou, volgende vraag aan jou. Daar komt nog een editie. Ja, 5 juli, 5 juli, dan is de tweede editie van Zandvoort uh, Live. Ja. ja, en dat is een beetje hetzelfde sfeertje? Zo. Ja, zeker, uh, zeker dezelfde, dezelfde setting, zeg maar. Dus ook weer met, uh, met de twee strandpavioens. Ja. En uh, ja, natuurlijk hebben we dan wel weer andere, andere DJ's. En uh, de buren zullen ook zeker weer andere bands hebben. Ik heb ja. vandaag al een klein beetje te horen gekregen welke richting ze aan het zoeken zijn. Ja. En het belooft ook zeker bij, uh, bij Brussel weer spectaculair te gaan worden. Wat race. ik begreep, ga jij over de boekingen van artiesten en dat soort dingen? Nee, Gijs Tetro, die, uh, die doet de ja, boekingen uh, bij maar, ons, zeg maar. Jij ook, toch? Ja, nou ja we doen het in overleg. Ja, oké. Okay. Ja, luister uit. Nou, dat, uh, wat betreft het Zandvoort Alive Festival. En uh, uh, ik, ik zeg het nog maar weer even. U kunt ook nog naar het toneel. U kunt lachen in een in het Witte Theater. Uh, dat is uh, morgenavond bijvoorbeeld om uh, kwart over acht een voorstelling. 13.50 entree. Auto kunt u daar kwijt. Fantastisch. En uh, dus te kust en te keur in de, het Pinksterk Weekend. U hoeft zich niet te vervelen. Uh, we, gaan, uh, we gaan eens een beetje praten over de wereldproblemen. Als jullie het goed vinden. Ja, mijn eerste vraag aan jullie, en we kijken wie er antwoord geeft, dat, uh, dat laat ik graag aan jullie over. Wat is jullie deze week uh, eigenlijk het meest opgevallen? Of Wat heeft jullie het meest aangesproken als het gaat om uh, wat dit nieuws is geweest, bijvoorbeeld op tv? Oh. Ik zie ze allemaal zwijgen en na elkaar, en na elkaar kijken. Ja, dat is ook meteen de vraag van het meest is opgevallen. En dan zit je terug te denken van wat is er, inderdaad, wat is er nou allemaal weer gebeurd de afgelopen week in het nieuws. En ja, ja. dan merk ik toch om een korte termijn geheugen dat het, het beste is. Want ik vond het wel verpand dat ABN gedeeltelijk naar de, naar de beurs gaat. Dat, uh... ja. ja, het heeft even geduurd. Want eerst moest de, ja, de lucht geklaard worden als het gaat om de bonussen en de, en de hoge salarissen. Noem alles maar op. Maar nu vanmiddag uh, heeft Dijsselbloem toch uh, in samen spraak met het, uh, het kabinet... Uh, ...vertelt dat, dat ze naar de beurs gaan. Betekent dat voor jou, Niels, ook kazaal? Uh, <laughs> nou, nee, geen idee. Ik moet wel zeggen dat we afgelopen week... Uh, ...drie keer een groepje van en AMRO gehad hebben... ...die bij ons gezellig een uh, dag uh, gespendeerd hebben. Dus uh, ik weet niet of het daarmee te maken heeft... ...maar als dat ze wisten, mogen ze van mij naar de beurs. En okay. <laughs> <laughs> niet gedeeltelijk, maar compleet. Ja, precies. Ja. <laughs> Jij uh, hebt dus uh, waargenomen dat uh, inderdaad het bankwezen naar de beurs gaat. Uh, ik kijk even naar Ilona. Ilona, heb jij, uh, volg jij dagelijks het nieuws? Nou, in de auto als ik naar school rijd. Nee. En eigenlijk wat mij opgevallen was, was vanmorgen wel heel grappig. Um... Had, uh, je moet natuurlijk ook eten als je theatervoorstelling doet. Dus ik had ja. salade gekocht en ik zat in de auto. En bij twee uh, bedrijven ja. uh, was er uh, rauwe kip in de salade. En toen moest ik toch wel eventjes kijken welke salade ik had gekocht. was gelukkig niet. Die, <lacht> maar dat was mij opgevallen. Oké, okay, want uh, wat was er met salades dan? Dat heb ik ja, even, even niet. Ja, ze hadden per ongeluk uh, rauwe kip erin gestopt. Terwijl het ge gewoon gekookte kip moest zijn. Ja. Uh, dus uh, er was een waarschuwing voor. Dus er zit het niet op. Ik denk dat zie je toch ook. Maar. Hey, en zijn die pakketten teruggeroepen? Of, of, nou ja, dat was gewoon een waarschuwing. Eet het niet op en kom ja. terug naar de winkel. Dan krijg je ja. dus je geld terug. En was dat een bepaald uh, uh, supermarktconcern... wat uh, daar verantwoordelijk voor was? Of waren er meerdere die dat Ja, twee. Maar ja, zelfde oh, concern eigenlijk. Ja, ja. Ik mocht het niet noemen, toch? Nee. Oké, oh, oké. Okay, okay. uh, ja, ook, uh, ook een aanslag in de supermarkt, hè? Ook, uh, ja. Ja, heb ik begrepen. Maar het bleek een plofkip te zijn. dus dat Ontplofte kip. ja. Uh, uh, uh, uh, Niels heb, uh, heeft zijn mening gegeven over de ABN. Uh, Martijn, uh, ik kijk even naar jou. Wat, uh, wat, uh, wat viel jou het meest op? Ja, nou ja, op zich, ik kijk niet echt heel vaak nieuws. Maar wat, wat dan deze week weer erop kwam, en dat is, ja, dat is nou weer wat minder. En we hadden er net al een beetje ja, schreeuwerend over in het mm -hmm. keuventje hier. Over dat toch wel het ISIS, dat hoe. Ja. Hoe erg dat om zich heen pakt. Ja, want nu in Syrië uh, zouden ze 50% van het land in handen hebben. Dan hoorde ik gisteravond in de wereld draait door. Uh, nee, bij Powers dat. Vertellen dat uh, ja, ze hebben dan wel 50% van het land. Maar ja, het merendeel is woestijn. Dus wat hebben ze nou eigenlijk? Een hoop zand. Ja. Dan hebben Syrië zand voor maar. ook. Daar... Isis in de woestuin dus ook. Maar ze hebben wel strategische punten. Een strategische stad. Ja, ja. En ook een stad met een hele hoop uh, monumenten. Die uh, ja, dreigen verwoest te worden. Want ze hebben uh, ook bij vorige acties al uh, hele kostbaarheden uit de vroegere uh, tijden hebben ze vernietigd. Hè, beelden en zo. En ze zijn nu bang dat ze die, uh, uh, die, die stad uh, die ze nu uh, uh, ja, bezet hebben, zeg maar, ja. dat ze die ook gaan vernietigen. Ja. Heb jij, heb jij, jij, jij hebt iets met kunst, dat wel. Ja. Uh, maar, maar, maar dat soort kunst, heb je daar ook iets mee? Nou. Ja, ja nee. Kijk, echt kunst in de vorm van schilderij en beeldhouden. Nou, eerlijk gezegd, gewoon nee. Maar als. Ja, want dan ga je vragen: wat is kunst? Hè? Ik bedoel, is radio maken, is dat ook geen kunst? Is dat ook nou ja, ik vind van? het wel wel. Ja. wat ja, Vooral techniek doen is ja. ook een hele, oh, dat niet. <laughs> ook een hele kunst. kunst. Nee, maar als je ja. op zo'n manier gaat kijken en je afvraagt: ja, wat is kunst? En als je dan zo gaat redeneren: ja, ik hou absoluut van kunst. Ja. Beeldende kunst, als je dat zo moet noemen. Ja, beeldende kunst is dat een beeldje beeldhouden of is dat beeldende kunst dat theater? Ja. Ja, en mij spreekt één bepaalde vorm van kunst dan heel erg aan. Ja. Hebben jullie gezien ook uh, van de week dat er een bepaald kunstwerk, een schilderij, uh, is verkocht voor miljoenen, miljoenen? Ja, ja die, uh, uh, met, is dat, met die. Uh, ja, ja, bla blauw, geel, blauw, geel, rood, geloof ik. Ja, dan, dan, dan, als, ja, als ik het zie, dan denk ik van nou: Leroy die tegenover me zit hier, die kan dat ook maken. <laughs> en, dat, <laughs> en dat wordt dan voor miljoenen. Ja, dat is de duurste ja. schilderij uh, wat verkocht is op een veiling. Ja. En ik geloof iets van uh, ja, mil miljoenen, honderden, nou tegen de honderd aan miljoen, geloof ik, zoiets. Ja. ja. En er was nog een ander schilderij, dat was vorige week, geloof ik, op uh, televisie. uit vorige week. En ik vond het best wel een interessant schilderij. Oké. Okay. Ik heb er voor de rest niks mee met schilderijen hoor, ik maar. Bedoelt diegene van Picasso met die vrouwen? Ja. Ja. In Amerika is het ook in het nieuws geweest. Ja. En uh, er was alles gebeurd, hè? <laughs> Oké, okay, echt waar? Ja, de ware borsten te zien op dat schilderij. Oh, ja, geblurd betekent dat, ja, dat, gewoon dat het gewoon uh, weggehaald is. Okay. Ja, um, ja dure schilderijen. schilderijen En dan vraag je je af hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat mensen zoveel geld kunnen betalen voor zoiets? Er ja, is en, een museum waar, geweest. En waar, is, is het? In uh, uh, zo'n, uh, weet dat nou, uh, Abu Dhabi-achtig uh, land. Hmm. Die hebben dat gekocht. Die hebben dat gekocht voor okay. een museum. Oh, dus het particulier. Nee, oh, dat is waarschijnlijk particulier. Nee, dat vroeg we me dan af. Nee, maar, wie, wie heeft er in godsnaam zoveel geld? Nou, er zijn wel mensen die een hoop geld hebben. Bill Gates bijvoorbeeld van, van uh, Microsoft. Uh, maar dat die dan zo schilderij zou gaan kopen van, van, van miljoenen... Ik kan, me dat, ik kan me daar niks bij voorstellen. Hebben jullie dure spullen in je huis staan als het gaat om decoratie? Om, om portretten of schilderijen of beelden of... of ik, ik zie onze gasten bedenkelijk kijken. Kunnen de luisteraars thuis niet zien hoe jullie kijken? <laughs> nou ja, kunnen ze wel zien. Als ik ga naar uh, zie je livenl Er zijn gewoon twee webcams, dus ja. Ja. dan kunnen ze we gewoon meekijken. <laughs> ga meteen ja. even recht zitten. Heb je haar goed doen? Dan. Nee, je hebt een petje op. Ja. Maar, hoe, hoe, hoe, hoe hebben jullie het bijvoorbeeld ingericht thuis? Ik kijk eerst even naar... Uh, maar Martijn, hoe heb jij het thuis in zo'n uh, Ik vrees als je bij mij de naam van een Zweedse uh, woonboulevard heel hard bij mij thuis roept dat de boel instort. Je weet, je weet wel dat, dat, dat kilo uh, ja. en ja. Je weet wel dat ze een staphorst. Daar kopen ze een staphorst nooit een, een kast, hè? Wist je dat? Nee. Uh, die kan je niet zonder vloeken in elkaar. <lacht> ja, precies. Hé, hey, en, en uh, nou, Ilona. Want ik kijk vrouwen die hebben toch al die hebben die hebben iets met met kleding ze hebben iets met met uh, met mode ze hebben ook iets met het interieur want vaak als er een huis wordt ingericht door een koppeltje dan is het de vrouw die beslist van uh, ik wil die kleurbank en ik wil uh, dat kleurbehang en, en enzovoort. Ja, helaas. Wij voldoen er ook aan, maar bij ons is het vooral strak hoor. Niet te veel tieren Latijntjes en niet okay. te veel kuts. Modern dus? Modern, ja. ja. Modern. Modern, strak, wit, hoogland Dat ongeveer. Oh, Oké, okay. wit. Wit, ja. Veel oh. wit en dan ook wel wat, wat bruine tegenkleuren. Want anders is het helemaal zo'n ziekenhuisgevoel. Maar... Ja. Nee, maar wat, en uh, aan de muur, wat hangt er aan de muur bij jullie? Bahang? Ja, nee, maar <laughs> ik, ik, ik, ik bedoel... Nou ja, ja de schoonmoeder. Oh, ja, maar die heb ik achter het bang. Oh, oh al, al, al. Al. Dat is, uh... Die plak je achter <laughs> het bang. Nee, maar ik bedoel natuurlijk... We uh, hadden het net over een heel duur schilderij. Ja, hoor. sorry, nee, we hebben echt geen kunst, aan de muur. geen kunst aan de muur. De mooiste kunst is tekeningen van een van mijn kinderen van school. Maar dan houdt het ook wel op. Oké. Okay. Ja, want Ilona Luisteraar is, is natuurlijk onderwijzer. Hè. Vertel eens, Ilona... Uh, uh, als het gaat om jouw, uh, uh, jouw klas, de kinderen, ja. uh, leeftijd ongeveer acht jaar schat ja. ik? Ja, vijf, zes, zeven. Oh, oh. Ja, er zitten combi klas in te zoeken. Ja, en ja. Uh, Maar, maar uh, bespreek jij met die kinderen nou ook wel eens dingen die, die, uh, die in het nieuws voorbij komen? Of zijn, zijn ze daar nog te jong voor? Ze zijn eigenlijk ja. nog wel te jong daarvoor. Ja. Um, ja, je hebt wel een soort methode waarbij je ook wel nieuws kijkt... maar dan is het echt vanuit het jeugdjournaal. En uh, er is een krokodil ontsnapt en wat doe je eraan? Ja. En dan is het wel leuk om met ze verder te filosoferen. Want het ja. is wel leuk van kinderen die gaan veel verder denken... als dat wij eigenlijk denken. Ja. Ja, kinderen zien natuurlijk ook uh, uh, op het journaal als hun ouders kijken dat er oorlog is overal en dat er bommen gegooid worden... dat de kinderen verminkt uit de strijd komen. De ramp in, ne in Nepal, ja. die vreselijke aardbeving... en mensen die onder het puin liggen begraven. Zo. Kinderen zien dat toch ook? Ja. Maar wordt er nooit in de klas op gereageerd door kinderen? Nou, bijvoorbeeld in een tekening, ik noem maar ja, nou ja, als kinderen er mezelf mee komen... ik zit dan op ogenonderwijs en dat is echt vanuit kinderen gericht. Dus wat de kinderen aandragen, daar ga je eigenlijk mee verder zodra het kan. Ja. En je ziet wel bijvoorbeeld zoals in Nepal... Uh, er zijn bij mij een aantal kinderen die zijn heel, uh, heel erg met de kerk bezig. En toen gingen ze ook geld inzamelen. En dan komt het onderwerp zeker wel ter sprake. Ja. En dan probeer je het op zo'n kindmogelijke manier uit te leggen. Is dat nou uh, vanuit de klas ontstaan, dat, uh, die actie om geld in te zamelen? Nee. Zijn ze... nee, kinderen waren ermee bezig. Toevallig drie kinderen die bij uh, dezelfde kerk eigenlijk aangesloten waren. Die ja. hebben zo'n actie opgezet. Ja. Want jij zit je op een openbare school of is het een, nee, een, katholiek. een, een bijzondere school? Ja. Nee, katholiek. Gewoon ja, maar bijzonder uh, onderwijs bedoel ik? Dat nee, is... gewoon normaal onderwijs. Gewoon normaal onderwijs, ja. oké. Okay. Hey, en uh, uh, hoe is het daarmee? Uh, uh, religie en onderwijs tegenwoordig. Want uh, ja, vroeger was het nogal streng hè, met uh, ja uh, maar sinds uh, ja, de zuilen een beetje zijn weggevallen... is dat ook allemaal een beetje verwaterd. Hoe is het? het is toch een katholieke school. Is, is de, de populatie van kinderen ook over het algemeen katholiek? Of? Nee, maar ik werk op een school in Amsterdam. En ja. daarbij zie je eigenlijk alle culturen die samenkomen. Ja, ja. Van Hindoestaans tot uh, ja. Marokkaans tot Turks, Surinaams. Alles zit bij elkaar. Ja. Het geeft wel eigenlijk een leuke mengelmoes. Want alle feesten... Uh, we hebben het thema gehad, dat is ook een thema. En dan zie ja. je dus ook dat die kinderen met trots over hun religie vertellen. Ja. En dan zie je dus ook dat ze steeds meer respect voor elkaar krijgen. Ja. Uh, maar ja, toch is religie, uh, nou praat ik even uh, tussen ons volwassenen... religie is toch de oorzaak, ja. als het al wereld, van, van de meeste ellende eigenlijk. Ja, dat is uh, zo, ja. hoe, hoe communiceer je dat naar die kinderen toe? Ja, mensen die moeten het nog leren. Ja, dat, dat, ze zijn nog zo jong. Ja, volgens mij. Zijn, uh, ja. Ik, ik praat nog even voor ja. mezelf hoor. Volgens mij moet je ze moet je moet ze je helemaal niet leren. Moet je ze eigenlijk leren dat ze zich te verven moeten houden. Nou ja, dat is inderdaad. Maar wat wij vooral vertellen eigenlijk aan de kinderen is van ja, weet je, die mensen die weten niet hoe het moet. Die uh -huh. weten niet hoe je met elkaar omhoort te gaan en die hebben het nog niet geleerd. Ja, ja, ja. En ja, als dat goed of fout is, dat laten we in het midden. Want ja, je weet nooit wie je daarmee tegen het hoofd aanstoot. Ja. Maar wel leuk dat jij dus op een multiculturele school werkt eigenlijk, waar, waar bij alle culturen zijn, of veel culturen zijn vertegenwoordigd. Hoe, hoe is dat? Met die kinderen, merk je dat met die kinderen onderling? Spelen ze gewoon normaal Elkaar, of zijn er groepjes die naar elkaar toetrekken? Nou, op, over het algemeen spelen ze wel met elkaar. Ja. We hebben, dat is ook wel iets waar uh, dan onze school voor staat. Maar je ziet ook wel heel erg dat ze naar hun eigen dingen ja, teruggrijpen. Bijvoorbeeld met tractaties merk je best wel... dat de ja. een iets niet mag hebben of de andere niet. En dan komt er weer een gesprek over. Oh, okay. En toevallig hadden we laatst een gesprek over... Uh, een kind bij mij in de klas die heeft een, uh, ja, eigenlijk een, uh, ja, een vader. Ja. En dat kwam ook opeens ter sprake. En dan zie je eigenlijk wel dat de kinderen eerst denken... hé, hey, wat is dat nou? En na een tijdje zie je... oh, er zitten dus ook heel veel positieve kanten in. Want zij hebben bijvoorbeeld twee vaders en het andere weer niet. Ja, ja, ja. ja bijzonder. Ja. Lijkt me best een hele opgave vandaag de dag hoor, om, om de jeugd te onderwijzen. Want uh, ja, vroeger in mijn tijd, en dan, dan praat ik over... Uh, de nou, de ja. <lacht> voor de oorlog. Voor de nee, oorlog. Nee, nee, nee. ik ben wel net van na de oorlog. Oh. Maar, maar, uh, nou, dan je ja. weet niet welke oorlog, hè? Ja. <lacht> 60 jaar geleden, zeg maar. Toen was ik ook acht. Dus een weet je meteen hoe oud ik nu ben. <lacht> uh, tenminste, uh, ik neem aan dat je als onderwijzer eens ook goed kan rekenen. 86. Dank u. <lacht> ik zal niet zeggen. Oh nee, nou, ja. ik, ik kan niet rekenen. <lacht> Uh, maar in die tijd, nou, uh, dan had je respect voor de huisarts. Uh, ik, weet, ik, ik weet nog, uh, als kind, uh, als ik ziek was, dan kwam de huisarts... had ik maar gewoon een griepje, hoor. Lag gewoon, uh, mm -hmm. uh, dan moest je in je bed blijven. Uh, uh, je mocht er niet uit. Uh, ja. Met 38 graden koorts, verhoging noemen het maar zo. Maar dan kwam de huisarts drie keer of soms twee keer in de week langs... om visite te doen. En als de, de, de huisarts binnenkwam, dan kwam de dokter binnen... en daar had je... Er is verschrikkelijk veel ontzag voor. En tegenwoordig komt Jan Willem binnen. Ja. En, en dan, dus die, die tijd is zo veranderd. Uh, ja En de ouderen zeggen over het algemeen van... was het nog maar zo vroeger. Hè? Misschien, ja, dat misschien, hoor je <laughs> vaak, ja. <laughs> misschien, misschien zeggen de mensen die nu leven... dat over, over een tien jaar ook weer hoort. Wie weet toch? ja. Van deze tijd. Ik hoop het niet. <laughs> <Ik> <laughs> kijk naar mezelf. Ik denk dat ik een van de jongsten ben hier... Uh, achter de microfoons op het moment. Dus... Ja, nee, ik hoop wel dat alles zeg maar weer vooruit gaat. Ja, J jij zegt inderdaad, was het maar zo als vroeger. Ja, maar waarom? Nou, vertrouwd inderdaad. In dat opzicht, omdat, omdat uh, normen en waarden zo vervagen door, door de opstelling. Kijk, als je nu, als je nu een, een kind uh, hebt wat op school uh, moeilijkheden veroorzaakt... Of, of, of slecht leert, of er is iets mee... dan komen, komen de ouders uh, de, soms de, de, de leraar of de lerares de les lezen. Of, uh, ja, maar dat gebeurde 60 jaar geleden ook. Nou, ja, weet zeker. Ja, uh, maar toch op een andere manier. Je, je, je, je hoeft, nee, toch wat ik denk ook wel dat er meer een opvoedtaak zeg maar, voor degene op school is gekomen... ...als dat dat vroeger ja. thuis is geweest. Omdat er natuurlijk toch wel een uh, nieuwe ja. maatschappij is waarin vaak twee ouders werken... ...en er gewoon ja minder, minder tijd is om, uh, om, om met de kids de, de opvoeding ja. te geven. Ik denk dat dat, dat dat ook wel een grote verschuiving is. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en dat, ook dat verschilt natuurlijk enorm per cultuur. Hè? Want mm -hmm. uh, ja. er zijn uh, culturen waar... waar, waar ja, dan zie je kleine kinderen van, uh, van een jaar of acht, die zie je tot twaalf uur s nachts uh, zie je die buiten spelen bij wijze van spreken. Ja. En nou, dat, dat, dat, dat kwam uh, in mijn tijd uh, met ons in ieder geval uh, niet voor. Uh, uh, even nog weer een stukje muziek. All About the Bass. Oh, uh, Moois. Ja. Uh, Jij bent een kenner. Wat is dat precies voor muziek? Megan Trainer. Megan Trainer is een dame. Uh, oh God, ik weet niet meer waarvan. Maar All About the Bass is een hit geweest. Is haar tweede single geweest. Uh, de eerste echte top 40 notering in de, nummer, uh, in de top 10 zelfs van de Nederlands top 40. De rest van Europa ook. Ze hebben tijdlang op nummer 1 gestaan in de Europese top 40. Ja. Nou, ik zou zeggen, gewoon luisteren. Hebben de nieuwste, nou, we nieuwste single is ook hartstikke leuk, Dear Future Husband. Oké, okay, maar dan hebben we dus eigenlijk een kenner hier in gast. Uh, want Ilona heeft het aangevraagd. Oké, okay. ik ja. ben, ben, ja. ben helemaal trots <laughs> op je Ilona. Hier komt hij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 I'm all about that bass, about that bass, no trouble yeah. Festival. Ja, ja waar, wij, waar ja, ja, ja, hebben we het daar niet meteen over gehad. <lacht> Juist. Want uh, ja, Treintje Oosterhuis uh, deed mee van de week. En uh, ja, een, een grote teleurstelling. Toen als laatste werd aangekondigd dat België door was, maar zij niet. Jammer. Ik, uh, ik zie hier allemaal uh, bedrukte gezichten, want jullie lopen allemaal te treuren vanwege het Treintje. GELACH ik zie Niels enorm lachen nu. Ja, dat klopt. Ik heb het daar niet zo gelachen. Uh, maar Maurice, jij was degene die, die het aankaart. Dat, ja. Dat is, dat is een goed idee. Ja, ik ben voor een groot songfestival fan. Dus, uh, oh, vertel. Nou, groot. Ik hou van muziek. Dus, uh, nee, Treintje Oosterhuis is uh, inderdaad uh, niet door met haar nummer. En zij zegt zelf en de, de kenners ook door, dat het door de regie kwam. Ja. De kleding. Ja. Nou, zij vindt de kleding van niet. Maar hier aan tafel... Uh, Hoorden we net al van... waarvoor heeft ze niet gewoon die eerste jurk aangehad... die ze bij de eerste repetitie droeg? Oh, dat is een jurk waar ze zich niet prettig in voelde... en ze zegt dat het uh, niks te maken heeft... met alle ophef en commotie eromheen. Nou, ik denk stiekem van wel. Nee. Maar dat Batman suit wat ze aan had... Ja, dat, vliegbak, nee. dat dat dat, dat <lacht> was helemaal niks. Hé, hey, maar een eh, songfestival, het is toch geen modeshow? Nee, maar een songfestival gaat niet alleen om het nummer. Kijk maar naar vorig jaar. Nee, maar een concita Woers bijvoorbeeld. Of, I, I, uh, maar maar om nou, nou, alles nou, eromheen. Nou, mijn vraag aan jullie allemaal. Vind je dat terecht dat het daar niet alleen om gaat? Het is toch een songfestival? Maar het plaatje ja. wil ook wat. Je kijkt toch ook ergens naar? Ja. ja, dat is, dat is waar. Uh, uh, maar je maakt een nummer met een act, met dans, met choreografie en met kleding. Ja. En tuurlijk ook de zang. En belichting en, en, achtergrond, en techniek, en... sorry. Ja. <laughs> ja, want de belichting schort in het geheel. Uh, ja, ja. Maar luister, nou even naar het liedje. Want als je het liedje draait op de radio... en je hebt geen webcam aan... en je kan niet via internet kan je, kan je ons zien zitten en uh, daarvan genieten... Uh, en je kan de artiest niet zien optreden... die hoort alleen puur het liedje. Dan gaat het toch om dat liedje? Nee eens. Ja. Qua, qua stag was het een van de beste ja, zo niet de beste. ja, en dat is niet omdat ik zelf Nederlander ben en omdat zij Nederlander is, maar qua zang was het echt perfect. want Maurice, uh, ja luister, Maurice is natuurlijk onze, onze technicus hier, Maurice Mulder, die uh, ook al jarenlang uh, ervaring bij de lokale radio heeft en, en uh, ook ervaring heeft als het gaat om uh, uh, repertoirekennis in de muziek. en Maurice, uh, wat, wat is nou wat is nou jouw uh, criterium? Waarbij je een artiest beoordeelt. Je had het net over een goede stem. Wat is nou voor jou uh, belangrijk uh, bij een artiest, of het nou een zanger of een zanger is? Het moet catchy zijn. Catchy. Vind ik. Nou, vertel. Je, als je het één keer hebt gehoord, ja? dat nummer van Walker lang dat blijft. Ah, ja ja, ja, ja, ja. Ook al is het niet het beste stukje, het blijft in je hoofd hangen. Ja. Nou, ja. Uh, Megan Trainer net, all about It base, het base, blijft in je hoofd hangen. Ja. En als dat gebeurt, dan is het, vind ik, top 40 waardig. Ja. Kijk alles naar de top 40 natuurlijk terug, omdat ik dat uh, programma presenteer. Ja. En um, is de nummer dat niet blijft plakken... Ja, dan schiet het ook niet op. Oh. Kijk nou vroeger ja, naar, die... naar nummers van de Beatles. Blijven ja. allemaal hangen. Ja. Nou kijken jullie misschien ook wel eens naar The Voice of Holland. En dan zie je daar een aantal mensen voorbij komen... met een enorm zangtalent. zangeressen, zangers. Eh, waarvan je eh, als de hele eh, productie van Holland's Talent... of van eh, The Voice of Holland afgelopen is... nooit meer iets hoort bijna nooit meer iets hoort. Uh, uh. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ah, ja, je hoort van diverse artiesten, hoor je nog wel wat. <więks> ja. Je hoeft meestal de nummers twee. Ja, joh. Jo. <laughs> Nou, ja. Ja. Die maar, zie je ergens opduiken inderdaad. Ja. dat is in de musical. Of Precies. dan uh, komen ze daar weer in een, uh, in een programma voorbij. Ja, nou had je bijvoorbeeld uh, een aantal jaar geleden had je Iris Kroes. Dat, dat is dat meisje. Uh, met de harp. Of dame met de harp. Uh, die me heeft gedaan. Toevallig mijn zoon zit bij dezelfde manager als, als Iris. Dus uh, ik heb regelmatig uh, ontmoet ik haar. En praat ik daarover. Uh, en zij moet erg haar best doen om, om, uh, uh, om aan de bak te komen uh, muzikaal. Zij heeft het geluk dat ze harp speelt. En dat ze uh, nogal eens gevraagd wordt. Uh, op, uh, ja, uh, klinkt een beetje naar. Op begrafenissen en dat soort dingen. Uh. Ja, maar dat komt ook door, door de harp. Door de harp is het, ja. het publiek ook heel erg klein eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. Zij heeft een uitstekende stem. Uh, uh, maar het, het gaat toch in de, in de, in de muziekwereld om een, uh, om een uh, je gaf het net al aan, om een catchy nummer. Uh, soms dan hoef je nog niet eens zo geweldig te, uh, te kunnen zingen. Maar als je een nummer hebt wat aanslaat bij het publiek... en jij zingt toevallig dat nummer... dan heb je kans dat je een nummer 1 hebt... en dat je nog meer scoort als iemand die de sterren van de hemel stil... zingt qua stem, zeg maar. Ik wil het altijd graag vergelijken met bier. Ja. Met de pils, voornamelijk. Ja, ja een hele ja, mooie ja. vergelijking. Want je hebt Heinekenpils. Het ja. is niet het lekkerste pils. Nee. Maar iedereen kent het en iedereen drinkt het. Ja. En dan heb je echt lekkere pilsen. Ja. Niemand die het weet. Okay. Dat is toch veel lekkerder zijn. Ja. Dus een Heinekenpils is een allemanspilsje. Ja. Iedereen kan het drinken. Nou, het Zelfs als met muziek. Iedereen moet het leuk vinden. En als je maar een bepaalde kleine groep hebt, ja, dan wordt het niet zo snel een succes. Niels, nog ben jij priester. Ja. <laughs> maar uh, jij werkt in een salsa tent. En wat, wat, wat draai je nou als je thuis bent hè, voor muziek? Ja, ik betrap mezelf toch wel steeds vaker op dat ik ook Latino thuis opzet of in de auto. ja. En dat is gewoon omdat je daar uh, ja, zoveel mee bij, zoveel om je heen hoort. En dat je ook, nou, ook, ook in de Latine muziek een beetje vernieuwend wil zijn. Dus dat je daar op die manier naar op zoek gaat. Ja. En voor de rest ben ik eigenlijk heel vers. Ik uh, ben wel, uh, luister graag naar de Eagles, Golden Earing. Die kant op vind ik... Uh, vind oh, ik Eagles. Leuk. Ja. Ja. Hotel California. Bijvoorbeeld inderdaad, of Take It Easy. En jij bent, oh. jij bent volgens mij de nieuwe in town. Ja. Hé, <laughs> <laughs> hey, en uh, Martijn. Nou, dan ben ik erg gegeven wat jij doet. Want jij, jij produceert en jij uh, regisseert. Als jij nou in de studio achter zo'n mengpaneel zou zitten... Uh, wie zie je dan het liefst achter de microfoon staan? Waar uh, Zanger dan hebben we het over, hè? Of zangeres. Ja, mag ook. Of groep. Ja. Nee, uh, eigenlijk uh, ja, maakt me dat niet zo heel veel uit... wie achter die microfoon staat. Maar het is eigenlijk wat een beetje gezegd is. Het moet je pakken. Het moet wat met je hebben. Je hebt heel vaak dat je zangers hoort en denk je van... Ja, je kan zingen. Ja, je hebt techniek, absoluut. Maar ik, ik geloof je niet. Ik, je pakt me niet. Er zit niet dat in waarvan je denkt: van ja, naar nou, jou ga ik. Maar de, de, de, de, dat heeft met tekst te maken. Dat heb je net al een beetje aangegeven. Nou, toen nee, die schrijven van Akne naar de Murk. Niet alleen tekst, maar ook inlevingsvermogen. Ook emotie. Emotie, het verhaal kunnen vertellen. Want als ik dan puur vanuit mijn vakgebied kijk, op het punt van acteren. Ja. Uh, iemand die op het podium staat en die een tekst uit zijn hoofd leert en dat letterlijk vertelt, is niet zoveel aan naar te kijken. Mm -hmm. Maar iemand die ermee wat gedaan heeft, iemand die ermee gewerkt heeft, iemand die het uitgediept heeft, iemand die het eigenlijk op zichzelf helemaal is aan gaan leren en zijn eigen ja. heeft gemaakt. Ja, ja, dat is interessant om ja. naar te kijken. En dat heb ik in principe ook met muziek. Als het je gewoon raakt, als het misschien je emotioneert, blij, rietig, wat ik veel was van woord. Maar dat trekt mij. Ja, of het dan een bepaald genre is. Ja, tuurlijk vind je bepaalde dingen leuker. Maar mm -hmm. dat vind ik ja, toch wel een voorwaarde in een nummer wat het moet hebben. Ja. En uh, als we het nou over jouw uh, hobby hebben, het acteren en alles wat ermee samenhangt. Wie, wat is nou een, een favoriete acteur of actrice voor jou? Uh, ja, dat blijft gewoon op nummer 1 keihard staan als Ron Atkinson, Mr. Bean. <lacht> ja. Ja. Ja. Die, ja, sorry, maar dat is gewoon... Uh, uh, ja, dat is in Engeland... je hebt er meerdere, maar hij, wat hij neer kan zetten... en het ja. ook zo simpel... ogen kan laten neerzetten... Dat is het is briljant. Ja, je hebt ja. ook zijn show Rowan Actics Live gehad. Want dat is... Ja. Heel veel mensen kennen Rowan Action van Mr. Bean... en het, typetje, het stereotypetje Mr. Bean. en Dat doet ja. hij briljant hoor. Daar niet van. Ja. Maar als je Ron Actics Live... dat kan je op YouTube kan je dat vinden. Als je dat gaat, dus gaat kijken, dan zie je hem ook met tekst werken. En dan zie je ook dat hij ook in dat vlak... zo briljant goed is. Want... Iets wat een komiek moet hebben is timing. Het aanvoelen van een grap. Hoe plaats ik een grap? Uh, hoe, hoe zet ik hem neer? Welke energie? Alles wat je daar moet hebben. En dat gaat bij hem gewoon zo van natuurlijk naar zitten kijken. En dan denk je van, nou ja, laat ik dat ook eens met mijn acteurs proberen. Maar dat werkt dan, <lacht> van niet. dan je gewoon niet. Je moet gewoon niet de timing en het gevoel hebben. Hoi, oh, Lola, Wat is dat nou? <laughs> <grijg> Ge geef ik Lona de microfoon nog eens even. Want We doen zo ons best, hè? En, ja. ja. Hey, want jij hebt vast ook wel een, een favoriet als het gaat om een actrice of een acteur. Nee, ik ben heel erg wisselend. Ik ben ook trouwens ook super slecht in namen onthouden. Mm -hmm. Dat Weet ik echt niet. Maar ja. ja. Maar als het gaat om Nederlandse acteurs of actrices, als je uh, uh, uh, hoe heet die dame die altijd in de wereld erdoor zit, ook weer? Boudia Debri. Ja, dat, dat is een cabaretière. Ja. Nee, uh, maar ik vind Simone Kleinsmaar trouwens ook, wel echt goed. Simone Kleinsma Ja. Oké. Okay. Nou, vanwege het zang of vanwege het acteertalent ook? Alles. Of combinatie? combinatie. Musical, uh, Zo de combinatie dansen. die ze zo, zo weet uh, uit te voeren. Alle details die ze erin brengt. Vind ik echt leuk om te ah, doen. Van de wereld eruit door, ik weet dat we Halina Rijn heet. Oh ja. ja. ja. En uh, die speelt een zwart kruis. Mm -hmm. Samen met uh, Clarice van Houten. Clarice van Houten. Ja, je, ik zou het echt niet weten. Ik ben, ja. ik ben heel slecht in namen. Geen ja. idee. Van, van die twee dames wordt wel gezegd dat ze, dat ze tot de Nederlandse top behoren als het gaat om uh, dus, ik denk, nou die zal jij ook wel boven op je lijstje hebben staan. Nee, sorry, nee. Als ik dan wat moet kiezen, die... Simone Kleinsma. Ja. En wat vinden jullie van de uh, remake van dat mooie nieuwe nummer? Nou, nieuwe nummer. Oud nummer van Marco Borsato door Jeroen van Koningsbrugge. Witlicht. Ja, dat vond ik fantastisch. En zeker hoe die het voordraagt. Ja. Ja, absoluut. Wat, dat is een nummer geschreven door iemand anders... Uh, ik ben zijn naam even kwijt. Die alle, alle nummers eigenlijk schrijven van Marco Wasato. John Hielbeck. Oh. ja. ja. Mm -hmm. En uh, hij heeft het toen gedaan voor de Passion in Enschree. Ja. Jongsleden. Wierd licht. En uh, hij gaat het nu voor ons doen. Echt waar? Ja. Ja, dan we ik even omschakelen. <laughs> ik ben er.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 Gedragen door het witte licht kom ik los van wie mij maakte, knijp de tijd zijn. natuurlijk. En uh, hij... Uh... Kleinkunst voornamelijk, hè? Ja, Kunt die geloof ik wel. Ja. Alleen, ik vind uh, die, die typetjes die ze doen, uh, waarbij ze eigenlijk een klein beetje uh, na, naar mijn smaak koot uh, uh, en bier uh, raadstaal ja. willen opvolgen. Ja, ja, ze worden door anderen uh, de opvolgers van de koot en de bier genoemd. Ja, maar ik, ik, vind, ik vind dat... Ik vind, nee. Ja, dat, ja. Dat, maar dat is persoonlijk, hoor. Ik, ik vind het... Nee, ik kan, er, ik kan er niet om lachen. Dat, is, dat heb ik met Koef ook, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat, ja, nou ja, Ieder zijn smaak natuurlijk. Ik vind het geweldig draadstaal. <laughs> ja. Maar ja, dat ben ik dan weer. Ik hou wel van, dit, van dat soort dingen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, luisteraars, u bent uh, nog steeds afgestemd op ZFM Zandvoort. Gelukkig maar. Dat is waar ons luistert. Zandvoort draait door tot zeven uur. En we hebben nog een kwartiertje ruimte gaan. Uh, te gast hier in de studio. Uh, Martijn Leter. Hij vertegenwoordigt uh, ML Theater Productions. Ilona Brugman. Zij acteert uh, ook in dat gezelschap. Dan hebben we Niels Priester en hij heeft ons alles verteld over Zandvoort Alive, uh, onder meer bij Mangos en uh, de Buren, Brussels. Ik ga uh, uh, onze Martijn nog eventjes de gelegenheid geven om nog iets te vertellen van ML Theaterproducties, want dat hebben we nog net even niet gedaan, hè? En dat, dat wilden we nog als wel uh, eventjes uh, even oppakken die draad. Ja, ja, want uh, ML Theaterproducties, dat is een. Uh... Uh, we zijn geen vereniging, we zijn ook geen stichting, we zijn wel echt gewoon een, uh, ja officieel zijn we een eenmanszaak, ik doe het vanuit mezelf, ja. maar we zijn een, uh, ik, ik, ik wil een platform zijn voor acteurs, actrices, professioneel, amateur, die aanleg hebben voor komisch acteren en dan met uh, specifiek geval de klucht. Ja. Want als je gaat kijken heel erg, ook zeker in Haarlem en hier in Zandvoort... heb je amateur toneelgroepen, je hebt ze in de Muiden, je hebt ze overal. Mm -hmm. Maar als je echt gaat kijken, er is er geen één die zich specifieert... op de ko komische genre en dan met de klucht. Ja. En nou, nou ben ik van iemand die van mezelf ook echt clownerie geweldig vindt. En ja. Komische, echt... Ja. Op de grap spelen. Ja. Nou, dan vind ik het geweldig om daarmee om te gaan. En dan energie uit die zaal te halen. En ja, dat was er nog niet. Dus ja, ja. dan ga je kijken van ja, ik wil iets opstarten. Wat ga ik doen? Nou, mm -hmm. dat ligt in mijn straatje. Ja. En zodoende met ML Theaterproducties een platform aan het opzetten voor komisch acteertalent. En dan ook echt. De kans te geven, ook al heb je geen ervaring in het theater zelf, want dat is dan meestal wel wat je bij een vereniging hebt: van, oh heb je ervaring, kun je wat dan? Oh, Oké, okay. dan begin je eerst even klein, gaan we naar kijken. Nee, bij mij kun je net zo goed als je geen ervaring hebt, net zo goed gelijk erin springen. Een van de actrices die momenteel meespeelt, is dus de eerste stuk, ja. en die heeft gelijk een van de hoofdrol te pakken. En dat is dan niet dat ik denk van ja, ze is nieuw, dus geef maar gelijk die hoofdrol. Nee. Geven maar de kans om zich te ontwikkelen op het komische vlak. Ja. En dat is dan iets ja, waar ik gewoon zoveel mogelijk in wil gaan doen. Maar als ik je zo beluister, dan ben je dus naast producent-regisseur. Uh, uh, ben je ook nog uh, iemand die aan het kasten is. Uh, ja, want dat hoort erbij. Ja. Ja. Als, tenzij je een vereniging bent en elk jaar met z'n allen een nieuw stuk doet. Ja. Maar daar hebben we dan expres niet voor gekozen. Omdat je dan beperkt tot één groep. Maar je wil voor zoveel mogelijk mensen. Wil je wat kunnen betekenen op komische vlak. Ja. En als er nou mensen zijn die luisteren op dit moment. En, en die zeggen van. Hé. Hey, ik zou me ook best eens willen presenteren bij, uh, bij Martijn Leter. Uh, hoe doe ik dat? Waar moet ik me melden? Hoe werkt dat? Uh, voor het volgende stuk. Want we zijn natuurlijk alweer bezig met een stuk die we hierna gaan spelen. Want dat ja. houdt je na natuurlijk op. En dat is, uh, dan een praatje over welke maand van het jaar? Uh, nou dat we echt gaan beginnen met repeteren. Zal waarschijnlijk uh, september, oktober worden. Dat ligt nog geen exacte datum. Vast. En dan is de uitvoering weer deze En de uitvoering tijd. is weer april, mei... het ligt ja. daar meneer het theater beschikbaar is. Maar. Okay. En daar is de cast al wel aardig compleet. Maar er, zijn, er is nog echt één rol die we nog zoeken. Ja. En dat is een mannelijke rol. En dat is wel echt iemand die de expressie op zijn gezicht moet hebben staan. Die met zijn gezicht kan praten. Ja. En met zijn gezicht praten bedoel ik dan heel erg... Nou, ik kijk bijvoorbeeld weer naar een Mr. Bean bijvoorbeeld. Als je ja. dat weer eens voor ja. pakt. Die praat met zijn gezicht. Die vertelt ja. dingen met zijn gezicht. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, wat je zegt... Mr. Maar als je hier in Nederland. Uh, hij is helaas overleden met Toon Hermans had vroeger. Uh, ja, die had dat ook. He. Die hoefde alleen maar op het podium te komen. Die hoeft alleen maar te kijken zo carré in de rondte. En dan lag een zaal al half blauw, zeg maar. Legendarisch <laughs> van hem is het verhaal over Sinterklaas. Ja. <laughs> dat is, dat, dat, dat, als je dat terugziet. Ja. Hij doet zo weinig, maar praat zoveel met zijn gezicht daar. Dat is prachtig. Ja, geweldig. Ja, ja, uh, noem nog eventjes. Uh, uh, uh, ja, jouw contactenmogelijkheden. Uh, hoe kunnen de mensen hier bellen? Kunnen ze, hoe kunnen ze dat kenbaar maken dat ze, dat ze zich uh, bij jou willen melden? Als ze zich bij mij willen melden, hebben we gewoon een algemeen e-mailadres. Dat is info.mltheaterproducties, Allemaal aan elkaar. Geen streepjes.nl. Ja. Uh, of ze kunnen natuurlijk altijd bellen. En dat is uh, 023 576. 8198, maar ik denk dat het makkelijkste misschien nog is... gewoon aankomend weekend komen kijken bij de voorstellingen. Ja, dan spreek je ons allemaal. Want, en dan gaan we nog weer even herhalen... want misschien zijn er mensen die net pas hebben ingeschakeld. Luisteraars, uh, pak de pen en papier er maar even bij... want uh, uh, onze Martijn gaat u nu vertellen... waar u een uh, lekker avondje kunt lachen en genieten van, uh, van een klucht in IJmouden. Ja. Aankomend weekend spelen we in het Twittertheater in IJmuiden... Spelen we op zaterdagavond 23 mei om kwart over acht. Op zondag 24 mei om half drie en om kwart over acht. Dus een matineevoorstelling. Spelen we de voorstelling, een rits te ver. Dat is een voorstelling van John van Eert, een klucht. Uh, reserveren kan nogmaals via internet www.mltheaterproducties.nl of telefonisch 023 576 8198 of aan de kassa van het Witte Theater. Kaartjes zijn 13,50. Nou, helemaal duidelijk. En ik heb het uh, in de, het eerste uur uh, al gezegd... dat u de auto daar ook lekker belangeloos kwijt kunt. Nou, uh, dan ga ik nog eventjes naar Niels. Want uh, Niels die is ook niet voor niks naar de studio gekomen. En hij heeft al een aantal malen in de uitzending uh, verteld... Uh, over Zandvoort en Live Niels. Ik nog maar een keer, want er zijn altijd mensen... Die net van hun werk komen en die denken: van, hé, hey, hoe zit dat met wat de de zondag? Wat ga ik zondag nou eigenlijk doen? Ja, precies. Nou ja, zondag zijn wij dan uh, zijn we weer op strand bij Zandvo in Zandvoort, uh, strandafuur nummer 15, Mango's en standen nummer 14, Brussel. En we organiseren weer Zandvoort live. Wat een, uh, wat een gezellig muziekfestival uh, beloofd te worden. En uh, nou ja, nog een keer herhalen: het, is, het wordt echt lekker weer voorspeld. Dus het is ideaal om, uh, om, het om de zondag op het strand door te brengen. En nou, helemaal goed. Uh, een stukje muziek nog en dan gaan we straks uh, gaan we het afsluiten. We zitten hier gezellig en uh, onze geluidstechnicus Maurice Mulder zorgt dat wij uh, goed te verstaan zijn overal. En uh, dankzij Dolly Tempierik, onze uh, redactiemedewerker, uh, hebben we een paar gezellige gasten. Die uh, u zo, uh, zojuist alles hebben verteld van uh, allerlei evenementen die dit weekend uh, in Zandvoort en in Muiden gaan plaatsvinden. Ik ga eens een mooi nummer draaien van David Gates. En David Gates was de liedzanger van de groep Brad. En die had een prachtige stem. Eh, althans, dat vind ik. En hij zingt hier over zijn meisje Aubrey.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 All the words between the meaning going past. God, I missed the girl, and I'd go. was dat de liedzanger van de groep Brad. En ik vertelde net al aan mijn gasten dat zij in de jaren zeventig hit na hit hadden. Nummers als If en The Guitar Man en Loreley en The Cloud Suite. Dat begint met een enorme omweersbui. Een nummer van maar liefst acht minuten lang. Uh, een grandioze zanger uh, die ik zeer bewonder en die ik nog regelmatig draai ook in het programma van Tussen App en Vloed Wat ik hier op donderdagavond bij uh, S.I.F.M. Zandvoort presenteer. Ik kijk naar mijn gasten. Uh, gasten, heb ik nog uh, iets vergeten aan jullie te vragen... wat jullie per se nog even willen vertellen? Of zeg je van nou, we hebben de wereldproblemen inmiddels opgelost. We zijn het erover eens dat het treintje had moeten winnen. <laughs> Als het gaat om het festival. Nou, ja. uh, winnen is een groot woord. In ieder geval door. Nou, dat vind ik ook. Dat is, uh, maar goed. Wie ben ik? En uh, wie zijn wij? Uh, Vertel, ben ik wat vergeten? Ik kijk, ik kijk Martijn aan. Hij, hij knikt hij van nee te schudden. Nee. Hij nee. zit nee te schudden. We hebben alles verteld wat we wilden vertellen. Uh, Ilona die, uh, die gaat vanavond vier porties Chinees, uh, Chinees gaat ze opeten. Oh, om, een om, om een beetje in de, yes, in de stemming te komen. Ja hoor. Om een beetje, uh, uh, of loempia's, dat kan ik ook natuurlijk. Ja, dat is een goed idee. <laughs> ja, dat doen we, loempia's. Een lekker loempia's. Ja. Want luisteraars, zij heeft een, een, een rol als een Chinese dame ja. in een klucht in het Witte Theater uh, in de Muilen. Ik zeg het nog maar weer eens even. Uh, nou, u kunt lekker dansen op het strand. U kunt genieten van salsa muziek. Uh, het wordt Fantastisch mooi weer, zegt Niels Priester. Hij uh, uh, vertegenwoordigt uh, het Het, strand, in en, ja. Ja. het strandpaviljoen uh, Mango. Het wordt een fantastisch pinksterweekend. Uh, ik dank vanaf mijn plek Dolly ten voor haar inzet. als Het gaat om uh, het verzamelen van onze gasten van vandaag. Ik en dank, natuurlijk de hapjes en de drankjes. En de hapjes en de drankjes. En ik dank uh, Maurice Mulder, uh, onze technicus, die uh, weer zo... Uh, uh, onnavolgbare wijze ons voorzien heeft van uh, zijn technisch inzicht. En, gedaan. en jij bedankt, ja, voor de presentatie weer. Nou ja, ik heb mijn best gedaan. Ik kijk. Goed, die microfoon gaat dicht. Maar tot daar wij gaan wel verder. Uh, uh, afsluiten met een stukje muziek. Wat zullen we, wat zullen we doen? Uh, uh, willen jullie uh, Nederlands of willen jullie Engels uh... Ja. Leef je uit. We, weer, weer zo mm. moeilijk hè.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 Hoping we meet and then it was great fun, but just one of those things. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, But I'm not going to But I'm not going to be able to do it. Luisteraars, rest mij u afscheid van u te nemen en u een heel fijn Pinkster Weekend toe te wensen. Um, mooi weer wordt het, dus ik hoef er eigenlijk niks aan toe te voegen. Fijne avond en dank voor het luisteren. Daag. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but just one of the